Met behulp van de melkachtige kleurstof moet nu duidelijk worden hoe het water uit de centrale lekt en in zee terechtkomt. Verontreinigde water veroorzaakt ook andere problemen. Medewerkers van elektriciteitsbedrijf TEPCO kunnen niet aan de koelsystemen werken zolang er radioactief besmet water in en rond de reactoren staat. Op een bedrijventerrein in Rotterdam zijn twee medewerkers van een waardetransportbedrijf neergeschoten bij een overval. De daders drongen het bedrijf aan de Kyoto-weg vanochtend kort na zes uur binnen. Ze probeerden met een explosief de toegangsdeur op te blazen. Op dat moment waren er twintig medewerkers op het terrein. De politie heeft een groot gebied rond het pand aan de Kyoto-weg afgezet en dat leidde tot files rond de omliggende wegen. De daders zijn spoorloos. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt bij de gewelddadige overval in Rotterdam. De militaire rechtbank in Arnhem is begonnen met de behandeling van de zaak tegen Marco Kroon. De militair die de Willemsorde heeft gekregen voor zijn moedige optreden in Afghanistan. Ook Kroons vriendin verschijnt voor de rechter. Zij is opgeroepen als getuige. Kroon staat terecht voor drugs en wapenbezit. Hij ontkent dat hij zelf ooit drugs heeft gebruikt. De militair zegt dat anderen hem hebben gedrogeerd en dat er daarom sporen van drugs in zijn lichaam zijn gevonden. Hij stelt dat er mensen tegen hem samen zweren. Vandaag en morgen is de inhoudelijke behandeling van de zaak. Begin volgende week volgen de eis van het puleidooi van Kroons advocaat Knoops. Het weer, zonnige periode, later toenemende bewolking en in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. <tied>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 nee het penaltygebied en die werd gewerkelijk getorpedeerd door de keeper van uh, Monekendam. Dat moest hij ook wel, want anders was die bal er sowieso ingegaan. En nu heeft hij nog een kans natuurlijk. Hij krijgt wel een gele kaart ervoor en de haarnie moet even een klein beetje opgeladen worden. Ik denk dat hij zelf die bal zal gaan nemen. Uh, zover is het nog niet, want de scheidsrechter is nog met zijn administratie bezig. En die zal dan waarschijnlijk die elf passen afmeten, want het ligt in een zandgebied. Het ligt dus helemaal geen stip eigenlijk. En dat, uh, dat moet wel even de juiste plaats uh, beoordeeld worden en uh, dan kan de Haan proberen om zijn ploeg op gelijke hoogte te brengen daar heb je nog niks aan uit principe want als AFC wint dan, uh, dan is het alsnog voorbij, AFC stond met de rust 1-0 voor bij Overbos en uh, het is er spannend bovenaan in die tweede periode waar Zand van Duw voor strijdt om eventueel periode kampioen te kunnen worden een heel klein schilder daar jongetje die probeert nog even wat zand tegen die bal aan te schoppen de bal ligt nu op zijn plaats, de Haan gaat zich opstellen om die bal te kunnen gaan nemen de schijnzorg geeft nog wat instructies voor spelers dat ze niet Komen. Oh, is Daar is de fight, zie je al. Neemt ze op. En ja, de schuift hem niet mee, de keeper stopt hem, die pakt hem gewoon. Nee. Wat een vreselijk slecht genomen penalty. Een schuivertje, echt een schuivertje, Dat schiet ik nog harder. Dit had niet vermogen, dit had gewoon 1-1 moeten zijn. Nu is het eigenlijk, denk ik, toch uh, Mannekendam dat aan het langs zijn gaat trekken. Het is niet anders. Uh, ik kom straks weer terug met de volgende reportage. Dankjewel, Jan, wat een teleurstelling. Worden er niet nee, we niet vrolijk van? I'm <laughs> Dat de penalty gehouden werd en dat de Soft er niet in slaagde om een 1-1 gelijkspel te creëren. En dan kom ik aan met zo'n vrolijke erachteraan. achteraan: Doris Day en de Pins. En shine up! Zandvoort en de regio. Inmiddels bijna 10 minuten over 4. Welkom bij derde Uur alweer. Ja, welkom luisteraars. Het laatste uur is alweer ingegaan en met de actualiteit van het voetbal. Maar nou ja, ik denk dat Joop zijn pak maar uit moet doen Dat hij maar mee moet gaan doen. Want ja, hij uh, kan het, het beter. Dus uh, het ja. Het lijkt, lijkt nergens op. Maar goed. niet. Oké, okay, nou door al die actualiteiten en door het Café 4 Golf toernooi hebt u van ons in ieder geval nog de laatste uur te goed de programma van Circus Zandvoort. En er is volgende week weer een cinema nostalgie. Daarover later meer. En een groot vrouwen natuurlijk de vrouw is dan en er zijn mannen die er al voor de tweede keer nee. heen gaan ja maar die begrepen die, begrepen, die, begrepen, die niet begrepen de eerste keer het niet want dan gaan we nog een keertje die die weet je wel. Het niet begrepen nee goed en uh, kwart voor vijf hebben we natuurlijk nog het gedicht van de week onder het motto de zon het is ingezonden door ene koor Daarvoor hartelijk dank. Dus kwart voor vijf uh, het gedicht van de week. Nou dan uh, en de slot natuurlijk van Monnikerdam en S.W. Zandvoort. Nog steeds 1-0. Dus... Oké. Okay. Uh, nou gewoon lekker blijven luisteren. En ja, ze komt er weer oh, ja, uit. Tuurlijk tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Mag wel niet ontbreken in dit programma Zandvoort op zaterdag. En daar zorg ik wel voor hoor. We hebben het uiteraard over deze dame Carol Emerald. Dit was haar debuutsingle. En die heet Dead Man. I mean, I Ja luisteraars, en als u dit hoort dan weet u het weer. Het is dus, uh, de bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort. En dan hebben we het over speelweek 14 en die is van, loopt van 31 maart tot en met 6 april. Nieuw in de bioscoop, Yogi Bear. Alle leeftijden in Nederlands gesproken. Yogi Bear woont samen met zijn maatje Boo Boo in Yellowstone Park. Waar hij het leven van de rangers kna knap lastig maakt door picknickmanden te stelen. Een hartstikke leuke film. Zaterdag, zondag en woensdag om half twee. Rango wordt geprolongeerd. Een animatiefilm van Pirates of the Caribbean regisseur. Gore Verbinski over een Chameleon met een identiteitscrisis. Zaterdag, zondag en woensdag om 4 uur. En natuurlijk, ja hoor, Gooise Vrouwen is er nog steeds. De film na een succesvolle serie Gooise Vrouwen met Linda de Mol als Cheryl. En in een recordtijd bekroond met een platina film van meer dan 400.000 bezoekers. Ja, ja. Zo hé, zo hé. Echte liefde is dat. Het is echte liefde, echte liefde. zou Morero zeggen. Ja. Donderdag tot en met dinsdags om 7 uur en dagelijks om half tien en volgende week woensdag is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolm Tournee een 12 jaar en ouder melancholiek me uh, melodrama over drie rondreizende Burweskisch danseressen op leeftijd En een manager in een midlife crisis Woensdag om half acht Ja, En aanstaande dinsdag, dan is het weer zover De eerste dinsdag van de maand Cinema Nostalgie En uh, kent u ze nog, de liedjes De wonderen zijn de wereld nog niet uit Het Poenlied en het Orgollied En schitterende buitenopnames van onder andere Het Rembrandtplein, het Torberkenplein En de Herengracht in Amsterdam En dan heb ik het over de film van Willem Barrel uh, Gespeeld door Wim Zonneveld De film... Uh, u wordt ontvangen met koffie en thee en kijk om uh, 1 uur. De film vangt aan om half 2. In de pauze wordt in de zaal koffie en thee geserveerd. Kosten 6 euro. Uh, specifieke informatie ten aanzien van de belbus kunt u terugvinden op www.circuszandvoort.nl. Dus dinsdagmiddag, senioren, ga heerlijk genieten van Willem Parel. Uh, en uh, gespeeld door uh, Wim Zonneveld. En op uh, www.circuszandvoort.nl staat ook uh, de bioscoopagenda van week nummer 14. Yay! Dat was Maroon 5 op de Zandvoorts Radio met Misery. Snel voor het slot van de wedstrijd van vandaag naar Jopferis. Ja, waar het spel op de moment even stil ligt. De blessurebehandeling bij Monica Dam. Uh, twee Zandvoorters krijgen een gele kaart. Eentje vanwege die actie. Eentje uh, vanwege het uh, beroemde babbelen. Uh, en dat brengt dan bij Zandvoort uh, de score op vier of vijf. Wil ik vanaf zijn gele kaarten. En er zullen wel weer een paar scherp staan die dan volgende wedstrijd die bij kunnen zijn. Want Zandvoort is na nou, die penalty eigenlijk wel proberen door te drukken. Is niet gelukt. Vallen uh, dan moet je mij hoor. Monnikendam, <laughs> uh, dat heeft uh, eigenlijk het beste van het spel. En uh, ja, ik heb uh, ik eerder de wedstrijd gezegd: degene die dan een, een doelpunt maakt, die zal waarschijnlijk deze wedstrijd winnen. Uh, dat uh, gaat waarschijnlijk ook gebeuren. We hebben nog maar een paar minuten. Terzij Zandvoort nog uh, een, een bevlieging kan hebben. En alsnog misschien dat, dat, dat uh, ja, gelijke spel uit het kast kan slepen. Ik denk het niet. Uh, ik denk dat Zandvoort uh, uh, te weinig heeft om uh, hier iets te kunnen doen, uh, de bal kan moeilijk in de ploeg gehouden worden uh, dat uh, proberen ze wel, maar dat gaat niet en dat is het eeuwige makken van Zandvoort altijd weer die bal kwijt altijd weer die bal kwijt, daar wordt toevallig Hens gemaakt door een speler van Monnekerdam uh, wat ook gefloten wordt voor Hens en dat... Uh... En dat uh, de, probeert er eentje. Een Standvoorspeler <laughs> wil die bal naar de juiste plek uh, schoppen. En een speler van Monnikerdam die dacht dat de bal al genomen was. Die wil een uh, sprintje maken richting het doel van Boy de Vit. Maar dat zal niet doorgaan. De, de bal ligt op de middenlijn op dit moment. En Jonkeur, door de hele ongelukkige, Jonkeur die dus die henstal maakte eruit die penalty kwam. Die gaat die bal nemen. Hoog in de doelmond. Michel Daan, kan er niet bij komen. Daartje Berg. Berg die zet, probeert ervoor te zetten. Nee, dat is uh, nou, bekuil nu weer. En daar. Uh, Michel daar Gaat hij kopen? Gaat hij kopen? Gaat hij kapot? Gaat hij kopen? Au! Au, au, au, au, au, au, dat scheelde heel erg weinig. Allerlei protesten van Monika Dommers. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik denk dat ze denken dat hij buitenspel stond. Maar eh, ik, ik zag dat eh, Michael eh, Michel Menjo van achter de lijn weer erin kwam. En toen kreeg hij de bal. Dus het zou best kunnen dat het inderdaad buitenspel was. Maar dat maakt niet uit. De scheidsrechter zag het niet. Het is nu een, een, een intrap van de keeper. Die zojuist uitgeroepen is tot man of the match voor Monikadam. En nu gaat er gewisseld worden. Natuurlijk uh, heel veel tijd gebruikt men daarvoor. Applaus voor degene die gewisseld had worden. Ik kan niet zien welk nummer dat is. Het is ook niet zo heel erg belangrijk eigenlijk. Er wordt gewoon gewisseld bij Monikadam. En dat is dan nu gebeurd. En dan kan het spel verder gaan. Dus de verschijnt te blaast inderdaad. En de keeper zal die bal in het spel gaan brengen over de middellijn. En daar staat Remco Ronde. Die kopt die bal hard en ver terug. En dan staat dan natuurlijk weer die verdediging van Monacadam, waar Zandvoort heel veel problemen mee gaat Heeft deze hele wedstrijd. Drie grote jongens voorin, drie grote jongens achterin. En dan zijn de Zandvoort, heel erg klein. Daar wordt de, de bal nog een keer goed verdedigd door Amenja die speelt daar een hoge bal naar de Haan. Nee, nee niet niet naar de vet. En die gaat nu naar Pet, Jan Sonneveld. Sonneveld. Naar Patrick Koper. Nee, Patrick van der Oort is dat. En dat is Petter Koper nu. Die geeft een Fernando het heet de rugby, en wordt weggekopt door uh, Van der Oord naar uh, Aardewerk, Aardenwerk speelt die bal en gaat die in de hand van een verdediger van uh, Monnikerdam, gaat die bal uh, naar de grond, en dat betekent dat Sanford de Heer een op mag nemen, ook weer zo'n 30 meter, 35 meter, van het doel van Monnikendam. en het doel dat uh, dat, uh, dat komt maar niet dichterbij uh, Sanford heeft wel de gelegenheid natuurlijk gehad door middel van die penalty van Michel Daan heel slap, is, is, is dom ingenomen, uh, dat zeg ik gewoon dom, heel erg dom, en dat was echt een grote kans voor zonder de bal is toch steeds niet uit het uit de melee. daar komt hij hoog onder patrick koper uh, koper je weer daar uh... Thailand aan het spelen. Dat gaat niet. Dat is een hele snelle uitval voor Monikadam. En gelukkig kan Jonkeur daar eventjes tussen komen. En die speelt de vet aan. De vet. Die, die raakt die bal half. Maar komt wel bij Arminio. Arminio probeert die bal door te transporteren. Daar staan alleen maar twee mannen van Monikadam. En die bal gaat natuurlijk weer richting Zandvoort op. Daar een, een overtreding van dezelfde uh, Arminio. Uh, Met een duel Probeerde hij zijn uh, tegenstander te gebruiken als een soort van springplank om hoger te kunnen komen. Dat mag natuurlijk niet. En de schrijfzetter, die geeft terecht dan ook een vrije schop. kijk op zijn klokje ondertussen. Het zal niet geklangden zijn. Kan ik me haast niet voorstellen dat de, de eindse ja gaan klinken. En dat in ieder geval Zandvoort niet die tweede periode zal gaan pakken. De bal is nu genomen. En dat gaat nog bijna helemaal fout. Dan gaat er 16 meter niet in. En gaat de 40-50 met een katachtige reactie. Geweldig hoe hij die, die goal van de schoonhield. Het was echt levensgevaarlijk. En ik weet niet hoe hij het deed, maar het, het leek wel een grote tijger die op die bal of sprong. Zat dan weer omhoog. En zo stopt hij ook die bal dat is ondertussen over de zijlijn. Uh, en dit uh, is het uh, eindsignaal. signaal. is in ieder geval uh, ja, boven zon geëindigd. Maar nu moeten ze afwachten wat, uh, even kijken, AFC okay, heeft gedaan. Yeah. En wat ook wat uh, Aalsmeer heeft gedaan. Want Aalsmeer heeft uh, vier punten minder en heeft één wedstrijd minder gespeeld. Uh, dus nu, nee, vier punten was hij nog met twee wedstrijden minder gespeeld. Daar is nu één van gespeeld. En ook Monikedom is nu klaar. Uh, ik weet niet wat Aalsmeer heeft als als meer twee keer wint dus ook nog die laatste wedstrijd, dan is Aalsmeer alsnog uh, periodekampioen. Heeft AFC ja. verloren, dan, en Aalsmeer uh, wint niet, dan is Monnekerdam periodekampioen. voor heeft geen kans, ook niet in de eerste en ook zeker niet in die laatste periode. Mm. Want daar hebben we vier punten uit zes wedstrijden. En dat is absoluut te weinig om periodekampioen te kunnen worden. Oké, okay, dankjewel Joop. Uh, even voor, uh, voor jou ook. Stolvoort 4 heeft uh, ook verloren helaas vandaag. Ja, daar zijn de het laatste tijd toch wel mee bezig geloof ik, hè? Ja, 6 ja. heeft verloren tegen RK dan moet je niet bij Luc omkomen. <laughs> nee, dat, ik kom niet in de buurt bij hem hoor. Nee, dat vindt hij niet leuk. <laughs> Oké, okay, Jap, dankjewel hè. Hartstikke bedankt. Oké, okay, jongens, graag de volgende keer. Volgende en... keer, overigens weer uit. Oké. Okay. Nummer 2 van de competitie, ZOB heeft zuidoost En dat is volgende week? Ja, volgende week. Oké, okay, dan okay. spreek we jou okay. volgende week. We bellen, we ja. bellen. En... Dankjewel, Job. Well, Hoi. Ja, ik Jan, de zonnige klanken bij CFM. Ja, ja. ja Lafouille en tezamen met het Rozenberg-trio. Wat een combinatie is dat, hè? Kidara, plaatje van het verleden jaar alweer. Daarvoor trouwens uh, Ripetits. Ja, gauw al. Uh, Ripetits. Want uh, even afgelopen woensdag was een schitterend. Uh, ja, ook op locatie. CFM, uh, de finieljaren met uh, Ruud Jansen en. Uh, het eenjarige bestaan, natuurlijk. Het eenjarige bestaan. Dat was een hartstikke leuke, uh, leuke locatie-uitzending. En uh, er waren heel veel mensen uit Haarlem, die dus al vaste luisteraars zijn van een Programma. En uh, het was een hele gezellige boel. En daar was Riet Petit. Die, die, die ken ik ook nog van vroeger. Dus... De Riet Petit. Riet Petit. Dus uh, vandaar dat hij uh, even tegen horen werd Oké. Ah, Goed, de twee berichtjes even betreffende Café Oomsthee. Aanstaande vrijdag 8 april, schrijft hij jazzliefhebber, schrijf het vast in uw agenda. Want dan begint om 9 uur weer een jazzconcert met Lils McIntosh. En dat belooft weer uh, helemaal uh, lekker swingend te worden. Want Menno Venendaal zit achter de drums. Tom Kwakkernaad op de contrabas Nick van den Bos op piano. En niemand met en dan. Kloes van Mechelen op Saks. Aanstaande vrijdag om 9 uur. Op 8 april. Lils McIntosh. Dus... Helemaal gratis hè, geloof ik. Ja, zeker. En zorg dat u op tijd bent. Want zo groot is het niet daar. Nee. Maar goed, als het mooi weer is, kan je heerlijk op het tras uh, gaan staan. Dan nog wat even over Oomstee. Uh, ze hebben namelijk op het begin het blaasvoetbaltoernooi uh, gaan ze organiseren. En wel op 17 april. En u kunt ze daar natuurlijk nog steeds voor inschrijven. Maar de aanvangstijd was niet half. Vijf, maar twee uur. Dus zondag 17 april begint het blaasvoetbaltoernooi. Om twee uur in Café Oomsthee. Wilt u daar meer van weten? Kijk dan op vrienden van apenstaatje, hotmail.com. Vrienden van hotmail Oké, okay, en niet te veel drinken dan, hè? want uh, dan moet je blazen in de afloop. Ja. Dan kom je ze er uh, geen tegen. Ja. En dan ben je de Peanuts. Dus uh, pas daarmee op. Blazen uh, voetbaltoernooi. Wel leuk hoor, ja, leuk idee. Ja, ja, Helemaal Sorry. goed. Organiseren van alles. Hé, hey, wat de zomerse klokken zijn dit? Ja, de zon schijnt op. Jennifer Lopez. How this night is going Be just a touch away From the feeling that is here to stay We can make it last forever, baby Our love will stand up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 and the message to my girl... Hi. En in de top 40 heeft hij plaats nummer, nummer, nummer maal. Oké, okay, oké. Okay. De verder is jou niet gekomen, want het is het ongeluksgetal natuurlijk. Hè? Dus, uh, mm. Vandaar. Vandaar. Even wat uh, los uh, sport- en voetbalnieuws. Uh, vanavond natuurlijk de ontknoping in de, Nederland, in de vaderlandse uh, voetbalcompetitie. Uh, want dan uh, hebben we PSV tegen FC Twente. Dus daar komt uh, de winnaar daarvan. Die zal ongetwijfeld uh, afstevenen op het Nederlands kampioenschap. Alhoewel PSV nog een behoorlijk zwaar programma voor de boeg heeft. Verder komt Mark van Bommel in het veld tegen Wesley Sneijder. En dan hebben we hebben het over AC Milan tegen Inter Milan. Dus dat is ook een uh, leuke wedstrijd voor vanavond. Voor mensen die over dat speciale voetbalkanaal beschikken. Kunnen daar natuurlijk ook naar gaan kijken. En er is goed golfnieuws vanuit Marokko. Want golfer Joost Luiten heeft gisteren, dus de tweede dag, van de trofee Hassan II in Marokkaanse badplaats Agadir de leiding genomen. Ja, ja, een Nederlander aan de leiding oh. na twee dagen. Hij deelt de koppositie de met Rich Davis uit Wales. De blij Rijswijker legde vrijdag de eerste twee, de, de tweede ronde van het toernooi uit de Europese Tour af in 69 slagen en zette zijn totaal op 137. Vandaag uiteraard de derde dag. Wat ik u wel kan vertellen is dat alle vier de Nederlanders zich gekwalificeerd hebben en de Vries doet niet mee, want die hij die zit nog met een knieblessure anders hadden we vijf Nederlanders daar gehad. Maar goed, vier Nederlanders door naar het weekend. En ja, de, de diehards van golf weten het natuurlijk al. Volgende week donderdag begint hij weer. De Masters uh, Golf toernooi. Het is officieuze wereldkampioenschap voor individuele golf. En het is echt vier nachten lang golf genieten van een van de mooiste banen van Amerika. In Augusta namelijk. De Masters begint op 7 april. Nou, als we het toch over golf hebben. Het vier open gaat weer van start binnenkort. Inschrijven, inschrijven. Inschrijven kan vanaf vandaag bij het gelijknamige café aan de Altenstraat. Ja, ik hoorde net kreeg ik een sms'je van. Er was iemand die ging op vakantie vandaag. En die heeft even via, via zijn mail gezegd gezegd, ik doe wel mee met... Dan is hij weer terug. Dus de eerste inschrijving is er al. 72 deelnemers kunnen zich aanmelden bij... Uh, 71 is nu nog, hè? 71 nog, ja. ja. Oeh, wat ben jij slim en scherp. Ah, goed, goed, hè? Goed, wat he? ben jij eigenlijk goed? Eigenlijk wel. En wat heb jij over de volgende plaat te melden? Niks, hè? Niks, helemaal niks. Nou, gaan we, we gewoon luisteren. Hoe oh. verzin je dit? Die zou maar pitsie hebben. Jeetje, oh, kijk je, je, je, je, je. En <tieden> donker, Kaal. Of Betsy kan ook? Wie? Nee? Betsy? Belly? Belly? Ma maar dan ook kan kan haar Betsy? Betsy? Betsy kan niet. Kan allemaal, kaal Zij is het meisje dat veel van me houdt. Kaal en versleten zijn Betsy haar kleren. Ondanks die kleren hoort Betsy bij Thuis wil geen mens van mijn meisje iets weten, toch gaat mijn liefde voor haar nooit voorbij.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 Zo'n geweldige plaats uit de jaren 80 bij CFM. Je hoorde Windjammer en tossing en turning. Nou als ik op de klok kijk is het al inmiddels uh, kwart voor vijf geweest. Het is uh, weer tijd voor. Komt die aan? Terwijl ik op straat liep, zag ik je ineens staan. Je ronde lichaam kon mij niet ontgaan. Ik werd warm van binnen en van buiten. Spontaan begon ik ineens te fluiten. Ik ging zitten op een bankje op de boulevard. Je weet wel, bij dat plein ging er daar. Je nam bezit van mijn lichaam. Ik voelde je overal. Met mijn ogen dicht werd ik dronken van geluk en bijna mal. Wat had ik jou de laatste maanden toch gemist? Soms zag ik van je een straaltje door de eile ochtendmist. Je bent weer dagelijks prominent aanwezig. Wat fijn, je bent goed bezig. Ik zou willen dat ik voor je altijd voor me won. Want wat zou ik zonder jou toch moeten, o oh fijne zon? Wekelijks op ZFM zo rond kwart voor vijf het gedicht van de week. Dankjewel. Kortman en Kort bedankt. Bedankt, bedankt. Ja, bedankt, ja, bedankt voor dan... het inzenden. Iedereen kan het ook inzenden. Leuke inzending trouwens. Ja. Gewoon, uh, ja redactie, redactie ja. apestaatje, ZFM. Zandvoort.nl Zandvoort.nl oh, Zandvoort Oké, okay, stuur uh, uw gedichten op en uh, als ze echt mooi zijn dan krijgen ze uh, uh, uh, absoluut een ereplaatsje rond de klok van kwart voor vijf op zaterdagmiddag. En deze was wel heel erg mooi hoor. Deze was wel heel mooi. Een verrassend, verrassend einde ook. Hè. Dankjewel Son. Dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Dan? Ja, ik hoor een heleboel zeggen. Dus moet zo'n tijd weer gebeuren, hè? Ja. ja Oeh, spannend. So. <laughs> oh, wat een spanning bij ze hier, vent. You're the cycle train and en dat was hem alweer, hè? Het zit het, er uh, alweer bijna op? een plaatje wat betreft deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Maar blijf te luisteren, want de jongens van Entertainment for You zitten alweer klaar. Uh, Rudy Nicola, hey. zit aan de microfoon. Dat wat? dacht hij, althans, <laughs> dat dacht ik. <laughs> dat dacht je Rudy, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Uh, nou, we gaan het sowieso even over hebben, over Frank Daan, hè. Die heeft een uh, sekstape gemaakt, maar er zit een luchtje achter. Oh? En we gaan het natuurlijk even wel hebben over het succesvolle programma Beste Zangers van Nederland. Dat het uh, dit uh, moment bezig is. Tenminste, vanavond. Ik ben wel heel benieuwd hoor wat jullie over die sekstape hebben. Ja, nou ja, er is nieuws. Uh, ik denk dat de meeste mensen het weer weten, maar we nee, hebben nee, een fragmentje. We maar we gaan nog niks zeggen. Dan nee, moet je nee, luisteren. Nee, nee, gewoon luisteren naar het, het was gewoon shocking. shocking yes. En uh, jullie hebben ook goed, goed nieuws voor volgende week, hè? Mogen... Is dat zo? Ja, maar, ja. komt Roy straks okay, nog. Volgens mij mogen jullie kaarten weggeven voor. Oh ja, geweldig even. Ja, doen. klopt. Ja. Maar dat is volgende week. Hè? Ja, klopt. Komen we volgende week op terug? Of jullie misschien al straks in jullie ja. eigen programma? Oké, okay, jongens, veel plezier. Straks. Dank je wel. Rob, hartstikke ja. bedankt, jongen. Ja, ook ja, bedankt. Het is geweldig. Je hebt je goed doorstaan. We, we moeten wel even, even nabespreken, want uh, dat zijn gaan, een we paar zijn gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. Luisteraars, maar wij zijn er volgende week zeker weer. Tot volgende week Tot en volgende bedankt week. voor het luisteren. Dag. Doei.